Vier uur we al gemoed met het NWS-journaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen... die landen oproept geen losgeld meer aan terroristen te betalen. De resolutie was ingediend door de Britse VN-ambassadeur. Volgens hem hebben terroristen de afgelopen 3,5 jaar... zeker 77 miljoen euro verdiend... met losgeld dat is betaald om gijzelaars vrij te krijgen. Omdat die ontvoeringen zo lucratief zijn... neemt het aantal volgens de Britse ambassadeur ook toe... Vooral in landen als Syrië, Nigeria en Jemen. In het buitengebied van Horst en Limburg zijn afgelopen avond vaten gevonden... met daarin waarschijnlijk drugsafval. Volgens de brandweer zijn de gesloten vaten niet gevaarlijk voor de omgeving. Ze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. De laatste tijd wordt er steeds vaker afval uit drugslaboratoria gevonden in de natuur. Vooral in Brabant en Limburg. De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt steeds gevaarlijker, waarschuwt de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay. Volgens haar zijn vooral moslims in gevaar. Ze roept de internationale gemeenschap op meer te doen. Sinds december woedt in het land een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke strijders. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Het internationaal gerechtshof heeft een uitspraak gedaan... in een langlopend conflict tussen Peru en Chili... over een stuk zee dat aan beide landen grenst. Het hof in Den Haag oordeelt dat het grootste deel van het gebied... zo'n 38.000 vierkante kilometer van Peru is. Tegelijkertijd krijgt Chili een gebied met rijkere visgronden. De uitspraak van het internationaal gerechtshof is niet bindend... maar beide landen hebben gezegd dat ze zich neerleggen bij het oordeel. Het weer op de meeste plekken droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad zijn. Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en het noordoosten wat zon. Het is zo'n 5 graden. Dit was het Journaal. Radio 1 Journaal. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Een hele goede nacht. Twee over vier is het geworden inmiddels. We hebben het deze nacht over de lusten en de lasten van het ouder worden. En daar kunt u ook over meepraten. Dat kan via gratis telefoonnummer 0800-1121. Maar een mailtje sturen mag natuurlijk ook. Nacht.eo.nl Of een tweetje. En dat kan via een apenstaartje Dit is de nacht. Of een hashtagje Dit is de nacht. Zoals dat dan heet. Maar eerst de muziek van Loa Black.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 Mijap, aloha Black. Ja, dus als u al eventjes was weggedommeld... dan was dit weer een uh, wake-up call om weer lekker te luisteren naar Dit is de Nacht. We hebben het vannacht over de lusten en lasten van ouder worden. En dat doe ik met Patricia Heerkens en een Ja van de Spek in de studio. En met muzikale burgleiding van Luc Nijman in de studio. Yeah. Welkom allemaal <laughs> op dit late tijdstip. <laughs> We hebben als eerste, had ik net al beloofd voor het nieuws... een telefoontje van meneer Bal. Goedenacht. Goeie Ja, u heeft de tip waardoor we eigenlijk allemaal aan werk kunnen komen. Vertel. Nou, als je logisch gaat nadenken... Mm -hmm. dan is het niet mogelijk om voor iedereen werk te hebben. Dus we moeten heen naar een, een, een, een, een moment dat elk mens gaat werken. Mm -hmm. Maar dan twee uur per dag. Oké. Okay. Want het werk moet verdeeld gaan worden... Het is niet zo dat iedereen heel veel werken of de hele dagen werk hebt en dan allemaal niks te doen. Want dat is de bedoeling niet. Dus we moeten en het eigenlijk ook... een beetje opdelen, zegt u? Ja, dat gaat echt gebeuren. Ja. Dat houdt niemand tegen, we hebben geen keus. Nou, nou, het zou wel een oplossing zijn natuurlijk. Zou het, ik weet niet of het zou werken ook, maar ik wil u in ieder geval bedanken voor, voor de suggestie. En over ouderdom, ik ben 76 jaar. Ja, en werkt u nog? Uh, nou, soms, ik werk, ja, ik kom wel eens in een wijnenwinkel. Ja. Die verkoopt meubels, hele dure en heel goedkope. Maar daar heb ik ook al tegen die mensen gezegd, de hoogconjunctuur komt niet meer. Dus De tijd gaat steeds moeilijker worden. Mm. En dan lachen ze me uit, maar ja, ze komen er toch wel achter dat dat toch wel zo is. Oké. Okay. Maar, maar ze, ze durven daar niet meer over terug te komen, want ze hebben toch, ja, ze denken, hoe kan dat nou? Mm. Maar ja, ik heb de hondenwinter nog meegemaakt. En daar wil ik het niet over hebben. Zeg maar. Dus ik weet wel wat er aan de hand is. Ja. ja. Nou, ik wil u in ieder geval bedanken voor het telefoontje en uh, voor de suggestie. Ik ga het ook even bij Patricia neerleggen, die natuurlijk alles weet uh, over de arbeidsmarkt en dingen. Nou, althans alles, alles. alles. alles is misschien wel heel. Hè? Dat durf ik niet te nee. zeggen van mezelf. De meest gespecialiseerde op dit gebied uh, in dit gezelschap hier aan tafel. Ja. Is uh, de oplossing van meneer Bal een, uh, een idee? Allemaal een beetje werken? Ja, nou ja, het is een beetje de gedachtegang die in de jaren tachtig is ontstaan. Hè? Dat uh, eigenlijk uh, ja, de uh, ja, deeltijdwerk in feite geïntroduceerd uh, werd. Mm. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat dat toen de tijd ook wel de oplossing was. Om de jonge generatie de kansen te bieden op het arbeidsmarkt. Maar toen daarmee is wel het beeld ontstaan. Dat je met 58 of soms wel 55 kon uitstromen. Mm. En daar hebben we daarna wel heel veel last van gehad. Want toen vond men het opeens een verworven recht. Dat je ja. op je 58ste kon stoppen. Hè? En toen moesten we allemaal weer doorwerken. Mm. En het, volgens mij heeft het gewoon meer met de economie te maken. Ik denk dat als die economie... Hopelijk beter gaat draaien dan het nu doet. Nou, dat, dat hè, lijkt me toch wel in de toekomst te gebeuren. Ja. Dan ontstaan er ook wel weer allerlei kansen. En er zijn nog steeds natuurlijk babyboomers die met pensioen gaan. die wel die AOW-gerechtse leeftijd bereiken. Dus uiteindelijk zullen er ook weer heel veel meer mensen nodig zijn. Dus ook ja. de 50-plussers. Maar met... ja, het werken is. Wel een oplossing, maar misschien niet de oplossing voor het hele vraagstuk. Nee. Oké, okay, want als we nu kijken naar de werkloosheid onder jongeren en ouderen. Um, welke groep komt er dan op dit moment eigenlijk het slecht van vanaf? Nou, ik denk jongeren zon, ja, die nog echt helemaal geen werkervaring hebben. Die hebben het ook enorm moeilijk op dit mm. moment op de arbeidsmarkt. Laat staan als ze geen echte startkwalificatie hebben van de opleiding. Hè, dat ze drop-out zijn. Die mm. hebben dat heel lastig. Ja, of de en... hoog opgeleid die... Zijn natuurlijk nu ook echt. Uh, ja, die, iedereen die net van de HBO ja. of de universiteit komt. Ja. zonder echte relevante werkervaring. en die in het beroep waar hij voor is opgeleid. verder wil, nou, die heeft het gewoon lastig. Ja. En uiteindelijk ook, zeg maar, denk ik, de 55-plusser. De 45-plusser die vindt ook nog wel zijn weg. Ik denk dat het ergens het omslagpunt bij 55PLUS begint te komen. Hm. Terwijl ik ken gelukkig ook voorbeelden van 5 plusers die wel aan het werk komen. hoor, Maar die hebben het over het algemeen moeilijker. Ja. Is er ja. een bepaalde branche waarin veel ouderen er weer instromen? Is dat echt, of zijn het echt alle branches wel? Ja, het is eigenlijk, ja, mijn beeld is dat het heel divers is. Dus ook in de zorg, terwijl er enorme bezuinigingen zijn... komen mensen aan het werk. Hm. Zelfs iemand recentelijk nog in de cultuur. Hè, terwijl je denkt, ja, wie vindt daar nu nog een baan? Hè? Maar... Ja. Ja, deze meneer heeft een jaar geïnvesteerd in vrijwilligerswerk. En heeft uiteindelijk zichzelf zo in de picture kunnen werken. En oh ja. toen er een vacature vrij kwam, hebben ze hem ook gevraagd. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, ja. Maar die meneer heeft die flexibiliteit laten zien om dit te doen. Ja. Um, maar uh, ja, kijk naar de techniek. Daar worden natuurlijk ook heel veel mensen gevraagd. Alleen dan zie je dat ja, wat er gevraagd wordt... niet altijd automatisch hè. Uh, daar de ouderen... Voor in aanmerking komen, dus dan zie je dat er gewoon een stukje omscholing moet plaatsvinden, ja, en dat is ook mogelijk. Daar is ook ruimte voor, daar zijn ja, absoluut voor. de sector investeert daar best in, ja, okay. en het zijn ook wel veel meer werkgevers die snappen ook dat, ja, als jong opdroogt hè, dan mm. dat ze dan ook naar ouderen kijken. Hè. Ja. En nou ja, het is misschien een beetje vreemd dat dat dan zo werkt, maar. He, als ik kijk naar mijn begintijd van oudstending. 98 was hoogconjunctuur. Ja, er, was, er waren handjes te kort. Hè? Dus ja. iedereen was nodig op dat moment. Hè? Dan zie je ook dat dat allemaal weer relatief wordt leeftijd. Ja. Ja, ja, en dat verschuift natuurlijk weer met vlagen. We zitten nu ja. eigenlijk weer een beetje in hoe het er voor de jaren tachtig voor stond. Ja. Weer met ja. dezelfde problematiek. Dus wie Terwijl... weet over 10, 20 jaar is het weer uh, omgedraaid. Alleen doordat we allemaal ouder worden en die verzorging staat om betaalbedreigd te worden. En de pensioenen. Hmm. Ja, zie je dat iedereen weer langer moet doorwerken. En dat is ook de druk die er nu is. Hè. Nu moet ja. iedereen ook langer doorwerken. Dus de aow gerechte leeftijd gaat omhoog. Ja. En ja. dat is eigenlijk anders ten opzichte van de jaren tachtig. Ja. Ja. ja, klopt. Ook, en, ook daarin zijn overigens oplossingen te vinden via deel. Hoor, wanneer mensen, uh, als, als, als je dat niet echt verplicht gaat stellen... een moment waarop je met pensioen zou moeten gaan... maar je geeft mensen de mogelijkheden om daar flexibel in te acteren. Mensen die langer door willen werken of part-time langer door willen werken... en iets mm. eerder part-time willen gaan werken om het langer vol te houden. Als je dat soort mogelijkheden ook gaat inbouwen... dan, uh, dan kun je veel meer doen dan op dit moment. Uh, alleen, dat stukje flexibiliteit en vrijwilligheid uh, zou er veel meer in moeten worden gelegd. Ja. Want dan kom je veel verder. Nou, je ziet dat mensen uh, snappen dat baanzekerheid niet meer van deze tijd is. Hè? Dus die mm -hmm. baan die je 20 jaar, 30 jaar gaat doen. Of dat je bij één werkgever blijft. Dat snapt men wel. En dat je ook niet meteen die vaste baan krijgt zoals je het misschien vroeger gewend was. Mm -hmm. En dat er allemaal tijdelijke contracten ontstaan of zzp vormen. Maar financiële zekerheid, daar zit wel iedereen nog steeds op te wachten. Dus op ja. het moment dat je het kunt veroorloven... om eerder he, van een vroegpensioenregeling gebruik te maken... Ja, dan is het misschien aantrekkelijk. Maar op het moment dat je ja, tekort komt maandelijks... Ja, dan zal dat niet de optie zijn en nee. zul je door... Ja, moeten blijven werken in dit geval. Ja, ja, dat geeft natuurlijk ook die stress dan inderdaad. Dat en, geeft uh, de stress. Ja, ja. Terwijl er misschien best wel mensen zijn van... nou, ik zou misschien op een ander niveau door willen werken. Alleen ik kan het me niet financieel veroorloven. Want ja. dat, dat is een beetje de discrepantie die er ook heerst. Ja ja, hoor, ja. zeker. Ja, ja, dus, um, jij bent ouder uh, in, de, in dit gezelschap. <lacht> Mogen we jou als uh, de, de zeggen, oudere hoor. expert <lacht> bestempelen. Uh, zijn er in jouw omgeving ook vrienden of, of kennissen uh, die dat eigenlijk dan hebben inderdaad, die er financieel niet zo zeker voor staan dat ze nog heel lang door moeten werken of Okay. Nou ja, die zijn er wel degelijk. Uh, die ook huizen hebben uh, gekocht met bepaalde hypotheken. En die daar ook wel aan, uh, aan vastzitten. Mm. Het gebeurt ook wel dat de partner die ook werkte, dat die wegvalt. Waardoor je toch ook zelf meer inspanning moet, uh, moet verrichten. Mm. De, die financiële druk is er wel degelijk, zei het. Uh, dat je in algemene zin wel mag zeggen dat wanneer de kinderen het huis uit zijn. en, en je, je hebt je hypotheek wat meer afgelost. dan mm. komt er wel wat meer uh, ruimte. Ja. Dat is een van de redenen waarom uh, we in de pensioenwereld ook nadenken over de vraag. of het niet veel handiger is. om, laten we zeggen, in het eerste deel van je pensioenleeftijd. een wat hoger pensioen te krijgen. en als je wat ouder bent mm -hmm. om dan juist een wat lager pensioen uh, te nemen, oh. waardoor je die druk op de pensioenfondsen ook, uh, ook verandert. En wat dat betreft is de belangrijkste vraag die je eigenlijk moet stellen bij het, bij het nadenken over nieuwe pensioensystemen, van wat hebben ouderen nou echt straks nodig om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden en om met elkaar ook die dingen te kunnen doen die voor de samenleving ook goed zijn. Ja. Yeah. Dus er zijn een heleboel vraagstukken die je, die je daarbij kunt pakken eh, rondom. De vraag van ja, wanneer zou je met pensioen uh, moeten gaan en hoe zou je dat uh, zo flexibel mogelijk kunnen inrichten? Ja, het zou wel mooi zijn als juist ouderen, hè, als je wat ouder bent. Ik zou al vanaf 50 jaar dat de pensioendruk uh, voor een werkgever lager wordt. Want dat is nou een van de redenen waarom mensen van 50 jaar of ouder als duur worden ervaren. Niet, niet alleen hun, uh, hun cao loon hè, mm -hmm. Omdat je een loongebouw hebt, dat als je naarmate je ouder wordt en meer ervaring hebt ook Automatisch meer gaat verdienen. Maar het zit met name aan de achterkant ook die pensioenlasten. die zijn voor een ouder iemand vele malen hoger. dan voor een jong iemand. Ja, dat is in, in zekere zin ook een misvatting hoor. Om de eenvoudige reden dat je. Uh, de pensioenpremie is een bepaald percentage van je loon. Dus het heeft alles met je loon te maken. Ja, en, dat is de werknemerskant. Maar de werkgeverskant ja. ligt anders. Dus de achter, ja. hè, Dus de werkgeverslasten ja. die zijn, zijn hoger. Uh, hoger. Okay, ja. De ja. werknemer ja. gaat niet opeens meer pensioen betalen... naarmate hij niet ouder wordt. Dat blijft nee, hetzelfde. Het per organisatie ja. en bedrijf. ook. Dat is verschillend. We hebben ook uh, een beller. Jack is 63 en heeft nog nooit zonder werk gezeten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn tips en tricks... Dan om een baan te vinden. Goedenacht nacht, inderdaad. Ik eh, ben natuurlijk vroeger wel begonnen met een, met een goede baan. Ja, ik wat was, deed je dan? Uh, Scheepswerkkunde, ik heb gevaren. Kijk. En dan heb je een goede technische opleiding achter de rug, dus dan kom je aan de wal, aan in elektriciteitscentrales en van dat soort spullen gemakkelijk aanwerken. En door de loop der jaren gaat men daar dan ook automatiseren, daar heb ik geen zin meer in. Uh, want wij moesten dus van onder en af gaan beginnen wat dat aan uh, ging. We waren niet met automatisering opgegroeid, nog geschoold. Mm. En, uh, dat werd allemaal een beetje veel. Maar als je je flexibel opstelt in, op de hele arbeidsmarkt, dus inderdaad met je werkpak en je werkschoenen en je pak je brood achter op de fiets, langs een uit brood, morgens om 10 uur met de vraag van in welke kantine zit ik over twee uur? Dan was je aan het <lacht> Ja, je was gewoon heel brutaal. Je dacht, uh, ik ga hier niet weg zonder baantje. Ja, nee, dat... ja. oké. Okay, nu, nu spreek ik over begin jaren, begin jaren 80. Ja. Eind jaren 80. Dat viel nog allemaal veel mee. Maar ik ben later de beveiliging ingestroomd. Ik heb daar uh, de nodige papieren voor gehaald. Mm -hmm. En daar zie je inderdaad, een groot percentage ouderen. Wat dan in jullie programma de ouderen wordt genoemd, hè? dus boven ja. de vijf. <laughs> en uh, voor de werkgevers is dat een hele interessante doelgroep. Want <coughs> al die 50 die gaan niet meer weg. Nee. Dat zijn geen, geen jobhoppers. Nee, die hebben wel dus, ja. een beetje de basis, zeg maar, gevonden. Vast huis en uh, gezins ja, hè? in de meeste gevallen. Dus die zitten ja. lekker steady op hun plekje. Inderdaad. Mm. En uh, ja, nou ja, goed dat uh, ik kijk in een, in een groep van 17 medewerkers om me heen. Daar zijn er uh, 10 van boven de, boven de 50. Mm. En ik geloof dat ze allemaal best op de plaats zijn. Ja. En ik uh, vertel, ik ben nu 63,5. Ik mag nog 18 maanden. Ik moet drie maanden nadienen. Um, en dan stel ik toch echt mijn arbeidsplaats aan een jongeren ter beschikking. Ja, ja dan kijk, dat is ook weer heel positief, natuurlijk. Maar Jack, je hebt dan zelf ook uh, een omscholing gedaan. zei je net al een extra opleiding gevolgd. Eigenlijk ben je gewoon heel flexibel geweest, altijd. Ja, je moet achter het werk aan gaan. Ik bedoel, een ja. uh, klein beetje, klein beetje Amerikaanse stijl. Is er geen werk in, in Californië, dan ga je naar Cincinnati. Ja. Maakt niet uit. Je gaat toch gewoon je gaat achteraan? Aan. Ja. Je moet niet tot totdat het werk bij jou komt. Nee, nee dat is wel een, een, een mooie tip. Een mooie uitspraak, Jack. Dank je wel voor het bellen. En een fijne nacht. dank je wel ja. ja, flexibel zijn dat is toch eigenlijk wel een beetje de, de, de kern waar het op uitkomt. Om, uh, ja. ja, ik vind dit echt een heel mooi voorbeeld. Van iemand ja. die uh, ja, gewoon uh, de wil... Uh, en, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat het niemand zou willen. Maar hij, hij, hij doet er iets mee. En straalt dat dus blijkbaar uit waardoor ja. die uh, toch aantrekkelijk uh, altijd iets bevonden. Ja. ja, en hij mag nog 18 maanden. Vond ik ook ja. leuk, hè? Ik leuk. Moet, ja, ja, ja leuk, ik leuk. moet en ja. mogen. Dat is natuurlijk ja, ook een groot ja, ja. verschil. Ja. Was, het, was het voor u uh, op een gegeven moment... Uh, aan het einde van, u, van uw arbeidscarrière... zo van, nou, ik, ik moet nog twee maanden... of ik mag nog twee maanden werken? Nou, ik heb er zelf voor gekozen natuurlijk... om op een bepaald moment... Uh, uh, met, uh, met functionele leeftijd in ontslag te gaan. Mm. Als je het zo zou willen noemen... <laughs> um, uh, en daar waren ook wel redenen voor. Maar mm. dat wil niet zeggen dat ik echt het gevoel had van... nou, nou moet ik nog zo lang, uh, dan mag ik zo lang. Nee. Um, uh, werken is, als de omstandigheden waaronder je werkt plezierig zijn... Mm -hmm. heel fijn om te doen. Ja. Uh, alleen, sommige mensen hebben dat geluk niet. Uh, en dan wordt het heel vervelend. En ja. dan kan ik me voorstellen dat je uh, een beetje dat beeld hebt van... ja, ik moet nog zo lang. Ja. Dat heb je overigens ook bij jongere mensen. Dat die, die zouden eigenlijk wel van werk willen veranderen. Maar ze hebben een vaste baan. Ja. En ze moeten die hypotheek aflossen. En, en dan zit er ook dat moeten in. Waardoor mensen zich in hun werk ongelukkig gaan voelen. Ja. En de stap niet durven Omdat te doen. de druk dan nieuwe, ook te hoog wordt. Een nieuwe uh, job ook in de onzekerheid komen... die in de omroepwereld, hebben we net uh, van je gehoord, ook, ja. uh, ook aanwezig is. Ja, ja onder jongeren de... is het natuurlijk uh, tegenwoordig ja, ook, ja. ook veel korte contracten... ook voor ouderen trouwens, voor, voor iedereen. Ja. Korte ja. contracten, hè, onzekerheid, of een baan is natuurlijk uh, groter. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk niet veel makkelijker uh, ja, om, om aan banen te komen. Maar eigenlijk, als we het verhaal van net horen... moeten we flexibel blijven en uh, erachteraan jagen, als het, uh, als het zo even kan... Nou, je moet eigenlijk nadenken volgens mij van uh, hoe wil ik zelf langer doorwerken. En ja. Uh, ja, veel meer uh, eigenlijk dat zelfinzicht uh, krijgen ja. van ja, wat vind ik belangrijk. Maar ja, hè, als je de druk voelt van de financië financiën, hè, dan, dan ja, is het ook wel lastig om ja. een veilige uh, omgeving te verlaten. en Zeker in de, nou ja, als je kijkt naar de financiële wereld, hè, mm. waar mensen toch wel met goudgerande regelingen hè, binnengehouden worden. Ja, ik zie nu ook de andere kant. Als mensen dan een baan kwijtraken... Ja, dan hebben ze alleen maar wat te verliezen. Terwijl ik denk, ja, maar misschien zijn er ook nog wel heel veel kansen... die er voor jou liggen. Maar ze denken alleen maar aan alles wat ze kunnen verliezen. Ja. Ja, dat houdt je wel gevangen dan. Ja, zeker. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel waar, waar je op afgestuurd wordt bijna... Hè? Als, uh als werknemers natuurlijk ja om, om het he, uh, je moet het natuurlijk allemaal aan, aan elkaar kunnen knopen uh, ja dan, dan ga je paniekvoetbal spelen dan denk je ik moet iets ik moet ergens naartoe dus dan ja. wordt het ja, ja, natuurlijk wat lastig. we een beetje verleerd zijn in Nederland in de afgelopen jaren is leven met onzekerheid ja. Uh, ja. we zoeken voor alles zekerheden en Was dat voor een vroeger Ja, kregen we die ook wel maar ik zat net ik, te denken, ja. is dat in de laatste honderd zeg maar, jaar. de zekerheid is opgebouwd. Ik denk honderd jaar geleden was er niet zo een zekerheid. En in de jaren 40, 50, misschien na de Tweede Wereldoorlog of zo. Was het, was het meer. Uh, dit soort ingebouwde zekerheid. Um, tot een bepaalde punt te komen. En, dan, en nu is het allemaal gecrashed, zeg maar. in de laatste paar jaren. Dat we dan dat zekerheid niet meer hebben. Dit, uh, en en zitten we nu weer in een andere. In, al, al, nou, niet als vroeger, maar dat het niet meer zo zeker is. Of, of, of het hier? gaat natuurlijk veel verder dan we vanavond met elkaar... of vannacht met elkaar bespreken. Ja. Maar zelfs onze hele bureaucratie is te danken aan het feit... Dat we, dat we zo moeilijk met onzekerheden kunnen leven. Dus als er ergens iets fout gaat... dan moeten er meteen weer tien regels komen... om ja. te voorkomen dat die fout ergens anders ook nog een keer wordt gemaakt. Ja. Dus we, we, we houden onszelf op allerlei manieren in de tang... Maar dat doen we ook eigenlijk zelf. Ja. Omdat we zo moeilijk met onzekerheden kunnen leven. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld wat er in Amerika gebeurt als je kijkt naar de arbeidsmarkt. En dan wil ik niet zeggen dat dat nou een hele mooie, gunstige arbeidsmarkt is. Maar uh, als je kijkt naar hoe ouderen participeren in het arbeidsproces. Dan is dat mm -hmm. vele malen ja, beter, vind ik, hè, dan, dan in Nederland. Ja, maar, is het uh, daar anders? Ja, het zijn veel meer ouderen die ook wel moeten doorwerken. omdat ze dus inderdaad eh, minder inkomenszekerheden ja. hebben gehad in hun leven. Ja. En die op hoge leeftijd dus door blijven werken, ook in kleine banen. Hm. Maar dat, vinden ze, dat vindt iedereen normaal en dat wordt ook allemaal gerespecteerd. Hè? Dus dat is heel vanzelfsprekend daar. Dus op het moment dat je in Amerika komt, dan denk je, ja, heb je een hele positieve beleving. Hm. van hoe jong en oud met elkaar samenwerken. Is dat ook is echt wel een cultuurbepalend ding eigenlijk? Dat ik hier denk in Nederland het wel. Ja, ik denk dat uh, Nederland binnen Europa daarin uh, nog wel achterloopt. Ja. Hè? Als je kijkt naar Scandinavische landen... die uh, zijn daar al veel verder mee. Hè? Dat, dat mensen gewoon ja, op goede manier... langer participeren op de arbeidsmarkt. Mm. Ja. We hebben ook live muziek. Daar moet ik zeker ruimte voor maken. Anders dan gaan we de muziek van Luc helemaal niet horen vannacht. Dat zou natuurlijk zonde zijn. En ik heb heel leuk nieuws. Luc heeft een album uit. Trail and Error heet het. En dat mag ik ook weggeven vannacht. En dat is natuurlijk altijd leuk om iets te winnen midden in de nacht. En ik ga dat verloten aan een beller. Ja, Een beller met een heel mooi verhaal. Die zegt, nou, ik wil... Die muziek hebben van Luc, want ik vond het zo mooi. Ik wil daar dag en nacht naar kunnen luisteren. Nou, dat kan natuurlijk uh, als je een cd'tje in huis hebt. Dus uh, een belletje volstaat met een uh, leuke reden waarom u dat album moet krijgen. Dat kan naar 0800 1121. En als u nou net inschakelt en denkt: hé, Luc, hoe klinkt die eigenlijk? Nou, die klinkt zo, want die gaat nu voor ons spelen het nummer Trill and Error. Ja, het nummer uh, titeltrack van ja, het album. Precies. Leap flies in my soup Facebook news, keep your chin up Feel the tearing of the page Now the bard has blown this cage Oh trial and error Through flame and feather, yeah. Fathom the way, drawing our shadow. On wings to join the sun's travel. together, and join together, and sing together, and end together. Nijman hier live in de studio. en Nou, goed nieuws, Luc. De lijnen stonden even rood gloeiend. Wow! Dus, uh, ja. Geweldig, geweldig. <laughs> ja, zeker weten. Dus Er zijn veel mensen die uh, een album van jou willen, willen krijgen, mooi. willen winnen. Dus uh, nou, ja. als u dat ook zou willen, dan kunt u nu bellen 0800 1121. En daar verloten we straks een, een mooi album uh, onder een van de bellers. Met een mooi verhaal. Ja, precies. We ja, willen een mooi verhaal horen. Ja, daarom. Ja. Dus, ja. dus belt u, u vooral. In de studio heb ik nog steeds Jaap van der Spek... en Patricia Herkens over ja, lusten en lasten van het ouder worden. Jaap, waar ik heel erg benieuwd naar ben... Als ik zo denk aan later en dan hoop ik heel oud en heel mooi grijs te worden met van die lange haren zo en dan zo'n knotje erin gedraaid. Dan denk ik aan hele leuke vakanties, een mooie cruise naar het buitenland en dan ja, heerlijk van mijn oude dag genieten. Hoe, hoe dacht u daar altijd over toen u zelf jonger was? Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nooit, uh, nooit gedacht. Nee? Uh, er, er zijn mensen die, uh, die inderdaad uh, dat Zwitserlevengevoel, wat dat genoemd, uh, ook tot uitdrukking mm -hmm. brengen in, en, en overal rondtrekken. Mm -hmm. Maar het overgrote deel van de ouderen is gewoon in en rondom huis, uh, in en rondom gezin, bezig met allerlei andere soorten uh, activiteiten en ja. ontleent daar het genoegen aan. Maar zag u en dat bovendien... zelf ook altijd zo vroeger? Dat u dacht van, oh, als ik later dan wat ouder ben, dan ga ik gewoon lekker thuis? Of, of dacht u wel van, nee, nee dan ga ik ik heb daar nooit reizen. zo erg bij stilgestaan. Ik nee. heb altijd een beetje het gevoel gehad van nou uh, als je met pensioen gaat, komen er allerlei dingen op je weg. En dan hm. pak je die wel op en dan blijf je bezig. Ja, wat nu nou, eigenlijk ook het geval is. Ja, het is, ja. Het is wel, die ontspanning uh, is er ook wel dat je niet per se iets meer hoeft. Dus de, de, de, de, Het is een andere manier waarop je uh, bezig bent. Hm. En de eerlijkheid gebied is zeggen dat als ik de kans heb... dan begin ik de dag nu met een krantje en een kop koffie. De, uh, maar, maar ja, aan, aan de andere kant doe je ook weer zoveel uh, dingen. En dat, ja, dat heeft ook met het karakter, denk ik, te maken. Ja. Uh, ik ken ook mensen die er heel veel plezier aan beleven... om met elkaar kampeerreizen te maken. En waarom niet als je met pensioen bent en mm -hmm. je kunt dat doen? Uh, tegelijkertijd wil ik ook wel zeggen dat er... Uh, nog heel veel mensen zijn die uh, alleen een AOW hebben en, een, en of een klein pensioen. Mm. Uh, er zijn wel uh, berichten in de krant verschenen... dat ouderen uh, zoveel rijker zijn geworden dan vroeger. Maar de werkelijkheid is dat uh, dat, dat nog lang niet voor iedereen uh, geldt. Nee. Uh, in de, uh, gemiddelden zijn het natuurlijk altijd lastig om daarmee uh, te werken... Mm. Maar in datzelfde rapport waaruit geciteerd wordt vaak... staat ook dat wanneer je 65 bent geworden en je gaat met pensioen... dat je ongeveer een gemiddeld 12.000 euro per jaar terugzakt in inkomen. Zo, ja. Uh, maar we hebben, het is waar. We, de ouderen hebben het beter dan dat ze het vroeger uh, hadden. Mm -hmm. uh, maar dat hebben we ook met elkaar graag zo gewild. Ja. We hebben er met elkaar ook aan gebouwd. Mm. En dan moet het wel zo zijn dat als het zover is... dat je ook die mensen die alleen een AOW hebben... dat je die dat ook echt moet gunnen. Ja. Want uh, anders zijn we wel in een hele rare wereld terechtgekomen. Ja, dan blijft er helemaal niks over. Ja, hè, dan, en, dan, en die mensen hebben best nog wel ook financiële uh, uh, moeilijkheden... Om, om echt te kunnen participeren in mm. waar ze graag een deel zou willen nemen. Nou, dat herken ik ook wel bij de doorwerkende 50-plussers. En dan voornamelijk de mensen die bijvoorbeeld een eigen onderneming hebben gehad, hè. een uh, winkelier. En die dachten met de verkoop van hun winkel dat ze daarmee hun pensioen uh, op konden bouwen. Maar ja, dat uh, liep dan anders. Hè. Dus mm. de winkel uh, ja, werd gesloten. En dan zie je dat mensen ook gewoon echt dan wel moeten doorwerken. Maar ik heb dan ja. altijd heel veel respect voor de mensen, hoe ze daarmee omgaan. Hè. Dat zegt van nou ja, dat is gewoon een feit. En ik ga proberen zo goed mogelijk invulling aan te geven... die met ja. veel enthousiasme toch nog ja, mm. gewoon zeggen... van nee, ik, voor, hey, ik heb een boterham vanuit mijn AOW... Mm. maar om het beleg uh, en mijn kleine autootje te kunnen rijden... ga ik toch uh, erbij werken. Ja. En dat met heel veel plezier dan ook kunnen doen. Ja, ja dat is fijn natuurlijk. Ja, mm. Ik kijk naar mijn eigen opa en oma... Het ja, klinkt heel raar als ik ze open en oma want Ik noem ze Paak en Beppen, want die zijn Fries. Dus dat, uh... Maar die, die zijn nog allebei aan het werk. En die zitten bijna tegen de tachtig. Zij rijden als couriers door heel Europa. En die hebben de lol van hun leven. Ja. Die zetten s morgens een thermos koffie. En er gaat een koelbox met broodjes mee. En ja, wij lachen als familie altijd om. want dan zien we ze weer gaan in een enorme grote bus. En dan uh, rijden ze door het hele, ja, met z'n tweeën gewoon heel gezellig. En dan uh, smeren ze een bammetje. En uh, nou ja, die gaan gewoon de weg op. En dan, dan denk ik wat heerlijk om zo oud te worden eigenlijk. Dus het hangt ook heel erg inderdaad af van. Hé, hoe sta je er aan enerzijds financieel voor, maar ook hoeveel lol heb je erin? En uh, ja, het ja. is natuurlijk niet wat zij hun hele leven hebben gedaan. Ze hadden hun eigen boerderij en uh, heerlijke buitenmensen al geweest. Maar ja, ze dachten nu ach. Als die kans komt met een leuke bus door het land, nou ja, dan doen we dat. En als ik ze bel, dan is het: oh, oh, we moeten even kort houden. We zitten in Portugal en dan zitten ze weer in Zweden. En dan zit, nou ja. Ja, dat fantastisch. Toch? Ja, ja, ik geniet ja, er toch wel. Ja, het is zeker. gewoon een voorbeeld van als je zelf invulling kan geven van hoe je langer kunt doorwerken. Ja. ja, dan is er met werken niet zoveel aan de hand. Hè? Nee. En er is ook een professor, die wist een dorp, oh, moet yes. ik zeggen, die daar ook onderzoek naar gedaan is. Dat is een gerontoloog, hè? ook arts, maar gerontoloog als echte specialisatie. En hij hij zegt ook van ja, mensen moeten juist belast worden als ze ouder worden. Hè? Je mm. moet eigenlijk gewoon iets om handen blijven houden, mm. want dan. Ja, word je mooier en beter oud? Ja, ja, ja, dan, ja. Word je misschien, dan blijf je misschien ook in beweging misschien. Ja. ja, dat is toch ook weer belangrijk. We kregen ook een belletje van Ton, die dat inderdaad ook weer onderschrijft. Hij is 71 en hij schrijft zelf een boek over besturen. En hij zegt ook inderdaad: je moet zelf kijken wat je nog kan doen. Dus ook inderdaad in die mogelijkheden denken. En ja, als je dan inderdaad op die leeftijd een boek schrijft, dat is dat natuurlijk ook weer een. Een hele mooie kant eigenlijk. En we kregen ook nog een telefoontje van, ben ik even haar naam kwijt, maar volgens mij was Ella. Zij vroeg uh, zich af, moeten we niet juist uh, in de jongeren investeren op de arbeidsmarkt in plaats van ouderen? We hebben het net al we heel kort over gehad. We uh, er een heel kleine toevoeging op. Is dat verstandig om juist nu weer ouderen aan het werk te helpen als er zoveel jongeren uh, ook werkloos zijn? of ja. Nou ja, dat is best... natuurlijk, uh, moet je jongeren ook helpen. Hè? Ik bedoel, mm. jong heeft ook de toekomst in die, in die zin. Dus um, het, is, het is beide. Alleen, um, um, omdat we allemaal langer moeten doorwerken... en ook op een andere manier moeten doorwerken... dus mm. dat mensen aan hun eigen inzetbaarheid moeten gaan werken... Ja, zal je daar ook heel veel aandacht besteden. steden. En auto, eigenlijk er is er altijd automatisch veel aandacht... voor jeugdwerkloosheid. Mm. Dus voor die problematiek is er standaard aandacht. Hè? Of zijn er permanent altijd wel programma's... Hè? Mm -hmm. Terwijl als je het hebt over ouderen en de arbeidsmarkt, dan, dan is dat niet vanzelfsprekend. Dan, dan wordt er eerder over de voordelen gesproken. Terwijl ja, daar net zoveel beleid voor gemaakt moet worden om die mensen aantrekkelijk te houden voor de arbeidsmarkt. Mm. Of daar weer de kansen voor te creëren. Dus ja. Ja. Ja, we leven in Nederland nog in de relatief gelukkige omstandigheden dat de gemiddelde werkloosheid nog niet buiten proporties is. Ik was in december voor de Europese Unie in Athene. En daar hebben we het ook over die onderwerpen gehad. En daar waren ook onderwerpen als generatiespanningen aan de orde. En een van de grootste problemen in Griekenland is dat, um, dat de ouderen zo lang mogelijk blijven zitten. Ja. En dat daardoor de werkloosheid onder de jongeren 60% is. Zo. Nou, en dan, dan is het ook niet daar dat daar generatiespanningen gaan ontstaan. Mm. Die we hier in Nederland gelukkig uh, uh, niet hebben. En ik hoop ook dat we die in de toekomst niet zullen hebben. En dat kan alleen maar als je in overleg met elkaar komt tot een evenwichtige benadering van ook dit soort vraagstukken. Mm. Niet het een voordelen, bevoordelen ten opzichte van het andere. Ja, Je nee, komt natuurlijk in heel veel plekken in Europa. Zijn er nog andere landen? In de... want, hoe, want hoe staat Nederland er dan voor eigenlijk uh, op dit gebied? In vergelijking met andere landen in Europa. Ja, je noemt het het lastige even, is altijd maar... omdat je, dat je dan over gemiddelden moet gaan praten in de mm. vergelijking. Uh, maar Nederland staat er in Europa wel heel goed voor. Mm. Uh, als je kijkt naar hoe uh, ouderen... Uh, in bijvoorbeeld uh, voormalige Oost-Europese landen... midden-Europese landen moeten leven. Uh, in uh, Litouwen hoorde ik uh, in januari. Begin januari ben ik daar geweest. Uh, dat mensen naar het buitenland toe gaan als gepensioneerden... Mm. om in het buitenland te werken. Omdat ze... Aan het eind van de eerste twee weken van de maand geen geld meer over hebben voor de laatste twee weken. Zo. Ja, En als je dat soort omstandigheden hoort, dan, dan relativeert dat wel een beetje de situatie waarin wij in Nederland zitten, mm. zij het dat elk land zijn eigen problematiek kent. Ja. He, dus je moet het ook weer niet gebruiken om vervolgens te zeggen van nou we hoeven in Nederland niks te doen. Want uh, gemiddeld genomen gaat het allemaal tegelijkertijd ja. met andere landen bij ons best wel goed. Ja, en dan zijn er natuurlijk ja. altijd uh, uitzonderingen op de regel inderdaad. Ja. En uh, mensen die er minder uh, rooskleurig voor staan. We hebben ook uh, beller mevrouw Koster. Als we het hebben over ouderen die het zwaar hebben... dan, uh, dan, dan zegt u, uh, daar sla ik op aan. Ja, daar sla ik zeker op aan. Ik ben er ook boos over. Men hmm. praat over de ouderen of ze uitgegaranceerd zijn. Mijn man die heeft zeker 40, 45 jaar gewerkt. Ik ben invalide, kon dus niet werken door een auto uh, dat is mij dus uh, gegeven, dat kreeg ik gratis. Mm. Ik heb twee kinderen grootgebracht, we hebben er alles aan gedaan dat het goed ging. Toen werd er dus bezuinigd. Nou, er werd eerst bezuinigd. Mijn man heeft tot 67 jaar doorgewerkt. Toen werd er bezuinigd op de medicijnen die ik moest hebben. Mm. Ik moest een traplift hebben. Ik moest een uh, scootmobiel hebben. Ik moest een uh, relator hebben. Wat niemand zich eigenlijk realiseert, dat wij die allemaal zelf moeten betalen. Ja. Yeah. Elke maand gaat er van ons geld bedrag af... voor al die dingen die dus voor mij nodig zijn... om er nog een klein beetje te laten functioneren. Mm. En als ik dan hoor dat... Uh, ja, dat was van het vorige programma dan... dat de goede man zegt... Nou, we halen die, uh, die, die uh, de, de, van die werknemers die... Uh, de toeslagregelingen. Daar ja, halen we dan ja. ook maar die uh, geld vanaf. Ja. Uh, nou, mijn zoon die werkt dus in uh, gezondheidszorg... ...die werkt ook in de nachten... Yeah. En, ...en die heeft gelukkig geen kinderen. Mm. Maar als hij kinderen zou hebben... ...en hij komt uit de nachtdienst... ...en die kinderen die zijn nog klein... ...dan moet dus het gezin eronder lijden... ...want pa moet slapen. Yeah. En als die kinderen dan overdag de hele dag bezig zijn... ...dan moet hij smiddags alweer aan het werk... ...want yeah. dan heeft hij een late dienst. Yeah, yeah, yeah, yeah. En, als, en als de kerst is en nieuwjaar... Dan wordt dan het lastig, hij, hè? Yeah. Dan mag hij één dag kiezen... Dus of hij neemt de eerste nieuwjaarsdag... Of hij werkte drie kerstdagen. Ja, ja, dit gaat inderdaad weer even over het onderwerp uit het eerste uur inderdaad. Dat de ja, toeslagen dat op weekenden nou op, en uit. avonden. En, ja. uh, en de avonden, ja. Hij zit ja. dus op drie, uh, drie diensten en dat, dat hele leven ontregeld. Hij heeft inderdaad geen gezin, dus gelukkig kan hij dat nog iets beter opvangen. Ja, ja dat wordt dan wel lastig. inderdaad. Uh, maar daaraansluitend op hoor ik dan in één keer weer over de ouderen... wat er een treuren continu over de ouderen wordt gesproken dat die het zo goed hebben... nou, die hebben het ook echt niet zo goed, hoor. Ik bedoel, ik heb geen klagen gehad... toen mijn man nog werkte... Mm. maar van onze pensioenen gaan af... Het nou, gaat overal vanaf. Ja, ja, maar dat hebben we ook gezegd. Hè? Dat het inderdaad ja, niet, niet voor, voor alle ouderen geldt dat het makkelijker wordt. inderdaad, Want er zijn veel ouderen die van een heel klein inkomen rondkomen. En, uh, okay, ja. ik kan gelukkig nog zeggen dat wij nog wel een redelijk inkomen hebben. Maar mm. ja, als ze steeds niet pensioenen lopen snoepen. En ze geven ons steeds meer van... Uh, ja, je moet voor je scootmobiel betalen elke maand. Ja, dan, dan wordt het betalen. lastig. Je moet betalen elke maand. Ja. Dan halen ze het toch af. Ik wil dan... dan... Er blijft niks over. Nee. En dan ben ik misschien wel heel boos iemand... dat ik zeg van laat eerst die jongeren maar... als ze afgestudeerd zijn... dat ze een jaar of 30, tussen de 40... Hè, dan hebben ze een goede baan, dan hebben ze heel goed gestudeerd. Mm -hmm. Laat die eerst dan maar tot ze 70, tot de 80 jaar gaan werken. Dan hebben ze ook wel weer pensioenen. Ja. ja, we gaan het zien inderdaad tegen die tijd. Maar bedankt voor bij van hier mevrouw Koster. Ja, maar dan hebben we ook niet meer zoveel kinderen... Dan hebben we ook niet meer zoveel leegloop van huizen, want dan zijn er huizen genoeg, want die oudjes zoals wij, die zijn over 10, 15 jaar dood. Mm. En dan loopt we allemaal tegen de 80, 90 jaar, dan is het alleen maar een kwestie van opruimen. En dan komt er weer een heleboel vrij en dan komen er weer werkgelegenheden vrij. Ja. Yeah. Ik wil, het is een heel makkelijk sommetje om uit te tekenen uh, dat er over de 10, 20 jaar, dat ook deze hele groep weg is. Ja. Yeah. Ja, en dan staat het er natuurlijk weer heel anders voor. Ja, ja dat is een beetje eigenlijk de, de, de cirkel die we dan hadden in de jaren tachtig. In de jaren negentig stonden we weer beter voor dan in de jaren tachtig. Nu staan we er weer slechter voor. Maar eigenlijk over 10, 20 jaar zegt hij van... Ja, dan gaan we weer omhoog eigenlijk. Dus ja, het blijft een soort anders, golfbeweging. Er zijn, over, er zijn werkgelegenheden genoeg. Uh, dat, bedoel, dat, dat, want die grote golf die komt niet meer... Ja. mits z'n ze allemaal uit buitenland uh, halen. Ja. Maar in principe... Is Nederland dan weer groot genoeg voor Nederland? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dank u wel voor het bellen, mevrouw Koster. En uh -huh. uh, met, met uw toelichting, inderdaad. Uh, ja. Uh, is dat zo? Zien we deze golfbeweging dan elke keer uh, terugkomen in Nederland uh, op ja, de arbeidsmarkt? Alleen, uh, de... Vroeger was het om de vijf jaar geloof ik, hè? Dat ze dan de... <laughs> Maar nu uh, duurt de crisis al wat langer, hè? Ja. Dus uh, wat dat betreft zijn we dat niet gewend. Vroeger was dat gemiddeld zo'n twee jaar, hè? Dan kwamen we wel weer uit de crisis en nu zie je dat het gewoon wat hardnekkiger is. Mm. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt dan is de verwachting. He, eerst werd gezegd vanaf 2015 wordt het weer beter. Nu wordt gezegd van nou misschien dat dat uh, hè, ergens uh, tussen 2018 en 2020 uh, gaat gebeuren. En wanneer de grote babyboom generatie uitstroomt, dan is dat 2025. En dan zijn er weer uh, heel veel vacatures inderdaad in Nederland. Nou. die banen niet uh, weg worden gesaneerd... en inmiddels in het buitenland uh, worden uitgevoerd. Ja, het, het is ook niet zo dat uh, straks ineens een hele bulk van ouderen wegvalt. Want uh, gelukkig is het zo dat we met elkaar allemaal steeds ouder worden. Ja. De pensioenfonds hebben daar ook allerlei berekeningen voor... om te kijken wat dat voor effecten heeft uh, in het sparen voor die, uh, voor die pensioenen... Mm. Uh, maar het is niet zo gek om te veronderstellen uh, dat, uh, dat er nu kinderen geboren worden die, uh, die, uh, die, die met een redelijk groot aantal boven de 100 uh, zullen mm -hmm. gaan worden. Ja, die voorspellingen yes, uh, zijn er wel, de, ja. die, die, die levensduur die verlengt en verlengt en verlengt, ja. waardoor de bulk van de ouderen uh, zeg ook de laatste berekeningen. Niet, uh, niet kleiner gaat worden. dan de bulk nu, uh, nee, nu is. Nee, die verschuift uh, inderdaad dan. Omdat doordat we ouder worden, inderdaad. gaat het dan. rekt het mee eigenlijk. Ja, en ja, ja, ja, dan ja. werk je dan eens doorwerken. tot je tachtig is. echt gewoon. Nou ja, en uh, niet meer een uitzondering. Het, uh, uh, ja. het is niet zo gek om te veronderstellen. Ja. dat tachtig is misschien wat veel. maar. maar de, de 70, 70 jaar. is toch een. een, een leeftijdsgrens. Hmm. Die, die al regelmatig wordt. Uh, wordt genoemd. Ja. Maar Nogmaals, je zou moeten gaan, gaan toewerken naar flexibilisering van die leeftijden. Want lang niet iedereen is in staat om die leeftijd te halen. En die moeten ja. ook mogelijkheden hebben om pensioen te krijgen ja. en ouder te kunnen worden. Ja, en dat hangt natuurlijk ook van de sector af waarin gewerkt wordt. Uh, neem aan, uh, baan in de bouw, uh, iets dergelijks. Daar kan ik me niet voorstellen dat dat daar tot een zeventigste uh, doorgewerkt kan worden. Want ja... Dat is natuurlijk veel te zwaar. Fysieke belasting, Fysiek, ja. Ja. ja. Maar ja, dat zal denk ik de toekomst worden. Hè? Dat ook de bouwvakker vanaf mm -hmm. 40 ze moet gaan nadenken... Van, ja, hoe ga ik langer doorwerken en ja. hou ik dat dus vol? Dus eerder omscholen of eerder een ander soort ja, uh, adviesfunctie vervullen... Ja. in een ja, technische omgeving. En dat, dat is waar je eerder eigenlijk uh, een switch voor moet maken. Ja. En Het enige nadeel wacht... is dan dat... Uh en dat zul je in projecten van, van rondom 50 plus ook wel merken uh, het, het nadeel is wel dat dat je uh, heel veel ambachtelijke dielen hebt die zeg maar in de, in de loop van de jaren met, met fysieke uh, problemen te kampen gaan krijgen ja. maar dat aantal is zo groot, daar zijn niet al die andere banen die ze dan vervolgens zouden kunnen doen zo makkelijk voor bereikbaar nee, ja, dan dat zou dan je dan daar zoveel stap. extra mensen in krijgen, ja, ja dat, dat loopt ook ergens spaak. dus ik heb daar ook nog geen goede berekeningen, moet ik eerlijk zeggen, van gezien hoor. Wat, wat de echte effecten zijn op dat terrein. als je dat wat anders gaat inrichten. Maar het is de moeite waard om daarover na te denken. Ja. Nou ja, in dat opzicht van die eerdere beller over deeltijd werken. dat je deeltijd bouwvakker bent. Hè, dus in plaats van vijf dagen in de week opeens maar drie of twee dagen. en dan voor die ander, oh, de resterende dagen een andere functie. dan zou je wel die oplossing hebben. Want dan is die belasting, die ja. fysieke belasting, is minder groot. Hè, dus ja daar misschien dat dat zou die een, een soort zou kunnen worden voor de jongeren... Bijvoorbeeld? Uh, die ja. het allemaal moet, het vak ja, ja. moet gaan leren. Ja, daar ja, wordt kijk. natuurlijk nu al over <laughs> nagedacht. Hè, over ja. die uh, leermeester-gezel-trajecten. Ja. Uh, ja, hoe kan je dat uh, in de toekomst uh, toch gebruik uh, daarvan gaan maken? Een beste ja. inzet. Ja. Ja, ja. Nou, laten we dan eerst even het pensioen van uh, Luc hier gaan veiligstellen... door een mooi promopraatje te houden voor zijn uh, cd. Oh ja, laten we dit doen. <laughs> ja. Luc, je hebt een uh, cd uit. Ik heb een cd uit, ja. En uh, vertel daar iets meer over, zodat jij... Uh, Iedereen enthousiast gaat maken. Wauw, ja. Nou, het is een heel mooi, intiem uh, uh, set van liedjes, uh, denk ik. Uh, zoals je een paar liedjes hebt gehoord vanavond. En uh, ja, uh, dat, uh, dat heb ik ook uh, zelf allemaal een beetje in elkaar gezet in de laatste paar jaar. Mm. En. Um, de, ja, het ja, uh, ik, ik ben heel tevreden daarover. Het is echt uh, 100% hoe ik het in mijn hoofd heb gehad, okay. zeg maar. Oké, nou, te gek. En uh, ik, ja, ik sta helemaal achter. Ik ja. denk tenminste, ze hadden heel... heel ja. Helemaal weg van zijn. Ja, he? nou oké, okay, dat, dat is alleen maar goed inderdaad. Gewoon trots zijn op je eigen werk. Dat is uh, ontzettend ja, fijn. Is en ja, voor de mensen die leuk. luisteren... we mogen er nog steeds eentje gratis en voor niets weggeven. Dus belt u vooral waarom u die cd wilt hebben van, uh, van Luc. En als ja. u meer informatie wilt... kunt u ook kijken op www.lucnijman.com En Nijman is dan met een N en dan een Y... En dan gewoon M-A-N. Maar je moet ook wel Kom. zeggen dat Luke is op zijn Engels. Ja, Luke. Want uh, in, in, Nederland, ja. Ja, in Engeland, iedereen weet hoe je Luke spelt. L-U-K-E. Ja, is ook en, zo. Ja. En niemand wist hoe je dan Nyman spelt. Maar in Nederland, uh, mensen. Uh, ja, is, <laughs> Nyman is een soort Nederlandse achternaam, zeg maar. Maar Luke, uh, ja, L-U-K-E. UUK of L-O-E-K of l, -O -E -K of ja. l -U -C en zo. Wat. En En bijna niemand uh, heeft het door dat het uh, uh, Lucky Luke is of uh, ja. Luke Skywalker of zoiets. <laughs> maar het is Luke Nijman met een, met een L-U-K-E. Ja, L-U-K-E en dan Nijman n y m a ncom Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> nou, duidelijk konden we die maken. <laughs> en je hebt nog één liedje voor ons in petto? Ja, wat, uh, wat, wat gaat het worden? Nou, ik dacht van een uh, uh, beetje... Uh, even kijken... Een beetje er wakker worden voor mensen? Oh, kijk. Onder andere mezelf. Ah, ja, het is Even inmiddels kwart ja. voor vijf geworden. Ja. Dat zijn rare tijdstippen voor uh, iemand die dat niet gewend is, zo s'nachts wakker te zijn en zit heel erg laat. Ja, precies. Dus ja. ik dacht van nou, ja, we hebben die, uh, die zachte liedjes, dus ik maak een wakey wakey liedje. Ja, heel en het goed. heet, uh, make what you make. Nou, kijk aan. En als u dus dat album wilt hebben, belt u dan nu 0800 1121 en dan gaan wij in album verlozen. Dat is van jou. Yes. <laughs> There's a chalk in the fork in the road where you go off to school to learn rules taught by fools in dark rooms. The chalk says just Walk, walk away from it all Pack your bags, take a cab Get out of this place Because you don't need your chalkboards Or playground fights To get on with your life You make what you make You do what you do You take what you take And fake what you can't You lie when you must You move when you need carry your heart strapped here to your sleeve You're walking down roads you never believed Could take you this far down laughter and grief Sunny days shine and rainy days weep You can't keep awake to falling asleep Indigo indicates time to go Face your fate, face the fight Boxing hard and boxing fast Try to make the moment last Don't you realize that this is the great Yeah, yeah, yeah, yeah You make what you make You do what you do You take what you take And fake what you can't You lie when you must, you move when you need You carry your heart, strapped here to your sleeve bo da da da good da da da da da da da da da That look of despair You do what you do You make what you make You love who you love And you break what you break Thank you, yeah. thank you Luc ik nu. Ja, zeker weten. Ja, hier live in de studio. Dat was allemaal oh, nah, live was real, yeah. Ja. Hé, hey, Luc, ik heb iemand voor je aan de telefoon die, uh, die heel graag, uh, als we het dan toch over werken hebben en over samenwerken, iets met jou wil. En dat is uh, Lies. Een hele goede nacht. Hallo Lies. Goeienacht. Hi, Hello. goeienacht. Jij uh, hebt gebeld voor de CD en je had ook gelijk een leuk voorstel, heb ik begrepen. Ja, ik vind het prachtige, gevoelige muziek die, die jij doet, Luc. Mooi, dank je. En uh, ik zou het ook heel leuk vinden om je één keer te helpen... om een Hollandse tekst yeah. te maken bij een heel mooi liedje. Oké. Is ze hebben eigenlijk een soort duetten. Maar een liefst voor de tekst Nederlandstalig... en dan mag jij er een liedje van maken. Oké. Okay. Als we het dan toch over werken hebben en samenwerken. Ja, nou ja, dan, ja, dan lijkt het het me dit wel een hele mooie. Ja, want ja. Uh, ja, Nederlands tekst, daar doe ik. Uh, ja, ben heel slecht in eigenlijk. Ik kan Nederlands praten, okay. maar ik, uh, de, ja, tekst is een hele andere, lyrics een uh, hele andere ding. Heb je, heb je al, uh, schrijf je zelf uh, uh, liedjes of, of, of uh, tekst dan? Nee, helemaal niet hoor. Maar okay. ik vond het zo leuk om nu echt een heel mooi Hollands liedje ertussenin te doen. Oké. Okay. En ik wil je er graag even mee helpen, proberen. Ja, Oké. Okay. Nou ja, we sturen in ieder geval het album op van Luc. Dan uh, kun je in ieder geval wat inspiratie opdoen. Uh, qua zijn uh, song, zeg maar, qua zijn stijl. En dan, uh, wie weet, komt er yeah. dan ook een leuk Nederlands yeah. liedje uit ooit. Ja, precies. Yeah. Ja, ik ben benieuwd of ik je kan zingen. Ik doe het in mijn, mijn Engels. Ik, uh, ik Engels ja, yeah. ja, ja, nou, nou laat het nog even weten inderdaad. En, uh, uh, nou ja, in ieder geval gefeliciteerd met het album. Ja. Dank u wel. Ik ben er heel blij mee. Nou, oh, gelukkig. Dat is goed. Ja, graag gedaan. Dank je ja. wel. Dank je. Doei. <laughs> nou, ik, ik ben heel erg benieuwd. Misschien komt er een Nederlandstalig album. Ja, yeah, ja, yeah, wie weet. Ik, eigenlijk, ik doe, ik zal, um, uh, ik, ik doe een, uh, een duet uh, met uh, De As. Hij is ook een singer-songwriter. Mm. En uh, <coughs> komende zondag speel ik in Amsterdam. Als mm -hmm. ik mag zeggen. Ja hoor. Uh, uh, live in your living room. Dat is uh, al een begrip al tien jaar lang of zo. En... En het is uh, een soort mini-festival. Okay. En uh, komende zondag uh, in, in Herengracht, 474, um, in de middag. Dan ga ik uh, optreden doen. En dan speel ik uh, zowel solo als met uh, andere muzikanten. Maar dan ik heb ik uh, de as ook gevraagd om samen een, uh, een duet te doen. En dat that duet is... Uh, hij zingt in het Nederlands. Echt, ah. Nederlands, echt nice. geweldig. Een van de beste Nederlandse uh, songwriters mm -hmm. uh, die ik ken. Uh, Mirko is de andere. Hij was hier vorige week. Oh, ja. Ja, ja, ja. Um, en uh, hij heeft een nummer geschreven. En ik, en ik luisterde en ik zei van... Ah, ik heb zo'n liedje die ook hetzelfde soort uh, uh, muziek gebruikt. En stelde voor, zullen we het samen uh, fuseren? Dus hij zingt in het Nederlands over een, be een onmogelijk begin van een, van een relatie. Nou, dat zou nooit gebeuren. Um, en, ik, en, ik en ik zing over een Engels, in Engels over de eind van een relatie. Het is toevallig, okay. ja? yeah. maar het ah, ging ah. zo helemaal mooi door elkaar. Dus hij zingt een stuk en ik zing mij een stuk. En hij... Dus het is een hele mooie combinatie. Van... Nou kijk, okay. als nu mensen zijn die luisteren en denken: ik, ik heb op zondagmiddag niks te doen dan, dan kijk, zou ik ja. zeker gaan. Het is voor iedereen toegankelijk gewoon? Iedereen Ja, mag ja het komen. kost uh, denk ik 10 euro. Je kan reserveren op de Live in Your Living Room site. Okay. Maar dan kan je via mijn site uh, dat link uh, vinden. Kijk, en dat zetten. is in Amsterdam op de Herengracht 474 ja. en het begint ja. om drie uur. Om drie uur. Ja, ja nou, uh, iedereen die nog niks in de nacht had die uh, moet daar zeker even gaan kijken. Ja, de tijd uh, vliegt uh, als je het uh, naar oh, je zin ja. hebt, of als je het over een heel boeiend onderwerp hebt, want het is al bijna vijf uur. Dat betekent dat wij een uh, uh, ja, bijna een einde moeten maken aan dit uh, onderwerp: ouder worden, de lusten en lasten. En hebben we hebben vooral over arbeidsgebied uh, gehad. Uh, als ik nog een slot uh, pleidooi mag horen, Jaap, is er dan nog iets wat jij hier heel graag aan toe wilt voegen? Er is een, een heel bekend gezegde. Eh, met je leven omgaan is de kunst van het ouder worden. En de mm -hmm. kunst vooral van het aanpassen. En dat betekent dat wat je ook in je leven gebeurt... Mm -hmm. dat het heel belangrijk is om, om toch te kunnen zeggen... waar je blij mee bent, waar je tevreden mee bent. En te kijken wat eh, ondanks het afnemen van mogelijkheden... je toch nog wel kunt, uh, kunt doen. En dan merk je dat mensen, wanneer dat positief ingekleurd kan blijven dat mensen nog heel veel kunnen en heel veel betekenis hebben voor anderen. Ja. Want dat is de andere kant van ouder worden. Je kunt bij ouder worden heel veel betekenis hebben voor andere mensen. En uh, er strooi dat maar rijkelijk uit, want daar hebben we allemaal wat aan. Ja. Mooi. Nou, dat vind ik een heel mooi slot bij The Voice En Patricia, als jij uh, nog een mooie oproep mag doen naar iedereen die nu heeft geluisterd... en die denkt, ik wil ook werk hebben en ik ben ook al uh, de 45 gepasseerd... en het lukt allemaal niet, waar moeten ze dan naartoe? En hoe kunnen ze het snelst aan werk komen? Ja, ik, ik denk dat mensen gewoon de hulpvraag moeten durven te stellen. Laat je helpen. Laat je helpen door mensen in je omgeving... Mensen die misschien op een uh, HR-afdeling werken. Of gewoon uh, gesprekken voeren. sollicitatiegesprekken voeren in hun leven. Mm -hmm. Van laat je, hoe kom je over? En uh, ja, zorg dat je die hulplijn uh, voor jezelf gebruikt. Uh, ja. en, en zorg dat je een focus hebt. En dat je goed de toegevoegde waarde van jezelf kunt vertellen. En dat moet je vaak ook oefenen. Ja. Want ja, ik zeg altijd. Je moet bezig zijn met de toekomst. En niet meer met je verleden. Het verleden is wel belangrijk... Ten, he, ten aanzien van je werken fijn, dat zegt mm -hmm. iets over je. Maar uiteindelijk moet je wel vooruit gaan kijken. Ja. Nou, dat is wel lastig hoor. <laughs> aan mensen vragen ook van, hé, wat is de valkuil? Hoe kom ik over? Dus uh, heel gedurfd. Dus eigenlijk is het wel even een proces instappen. Ja, gewoon, ja. wat van, is je eerste indruk? Hè? Ja, en ja. hoe vaak krijg je eigenlijk je eerste indruk te horen? Ja. Dus, uh, Daar kan je veel voor jezelf uit leren. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Nou, Hopelijk is dat een mooie tip voor iemand die luistert. En die denkt, ja, het is lastig uh, om aan werk te komen. Uh, ja, wie weet uh, hebben we hier wat aan. Helemaal aan het uh, begin van de uitzending hadden we meneer Van der Wal. Die die naar zich op zoek was naar werk rondom. Om Utrecht. En we kregen van mevrouw de Jong... een hele leuke tip, want die zegt... ze zijn op zoek naar een schaapshedder. Ja, eh... Uh... Wie weet, is dat wat? Nou, ik hoop dat u nog luistert, meneer Van der Wal. En wie weet, is het uh, iets om schaapsherder te worden? Het uh, lijkt mij best wel een, like, like leuk. Mij ook leuk. Ja, het yeah. lijkt me best wel een fijn beroep eigenlijk. Een bijzonder beroep. Ja, precies. Ja, ja, dus rondlopen met gitaar. Ja. Schapen, ja. kom hier naar nu. Ja, nou, dat wordt Nederlands dan. Hè? Als Ja zie, je, ja, ja, zie ja. Het, ja. Ja. ja. Dan gooi ik mijn hobby er ook nog in. Mag dat ook een trekzak zijn? Oh, oh echt? Ja, ja, ja, dat doen we samen. U speelt op de trekzak. Nou, kijk, als er een Nederlands lied komt van Luc, dan oh, uh, oh, yeah. vind ik bijna ja, dat ja, u... trekzak kan er goed bij. Ja, precies, ja, de samenwerkingen hier worden, worden hier gesmeed. Ja. Over een jaar spreken we gewoon weer af. Okay? Gaan we, we kijken tool. hoe de arbeidsmarkt ervoor staat en spelen we een nieuwe single van Luc met trekzak dan. Dat cool. ja, gaan we doen. Heel goed. Ja, ik doen. wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en uh, dat jullie hier Dank aanwezig waren. Een mooi onderwerp. En ik hoop dat er veel mensen van genoten hebben. En uh, dit is de nacht, is nog niet voorbij, want ik blijf nog een uurtje uh, bij u. Daarmee gaan we bellen met Roemenië, hoe het er daarvoor staat in het land. En we gaan ook bellen naar Zimbabwe. En het is uh, de dag van de Lego. Dus iedereen die met die leuke gekleurde blokjes hele mooie torens heeft gebouwd... moet zeker even blijven luisteren, want daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan het hebben over Chinees op school. En ja, hier in Nederland. Dat uh, lijkt me een hele uitdaging. Dus blijf u zeker luisteren tot na het nieuws van 5 uur.